...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval door een Nederlandse F-16 in Afghanistan zijn burgers omgekomen. De F-16 kwam gisteren in actie in de provincie Helmand... ...op verzoek van Amerikaanse militairen. Er werd een huis met Taliban-strijders gebombardeerd... Achteraf bleek dat er ook burgers in het gebouw waren. Een onbekend aantal van hen is bij de aanval omgekomen, zegt het ministerie van Defensie. Er zijn berichten over zeven tot negen burgerslachtoffers. Commandant der strijdkrachten van UM betreurt het incident. Hij benadrukt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. De regeringspartijen roepen het kabinet op nu snel te besluiten over de AOW-leeftijd. Gisteravond mislukte het overleg tussen werkgevers en vakbonden om met een alternatief te komen voor de verhoging na 67 jaar. CDA-fractievoorzitter Van Geel gaat er nu vanuit dat de leeftijd inderdaad 67 wordt. Zijn PVDA-collega Hamer ziet er wel iets in om te onderzoeken of er verschillende leeftijdsgrenzen kunnen komen. Fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie vindt dat het kabinet nog deze maand met voorstellen moet komen. Het deel van de website van DSB Bank waarop mensen kunnen internetbankieren is moeilijk bereikbaar. Volgens DSB komt dat door een aantal van hackers. DSB zegt dat de trage site niet veroorzaakt wordt doordat klanten massaal proberen geld van hun rekening te halen. DSB kwam de laatste tijd negatief in het nieuws. Onder meer omdat de bank overbodige, dure koopzompolissen zou verkopen. Vanochtend werd een oproep gedaan om geld bij DSB weg te halen.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 I can't raise in this day. Do I so much to say? Hey man, I ain't got no time for that.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 Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be.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 ways Zonvoort vooruit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 Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trielt